10 uur. Het LOS-journaal, door Alt Megens. Rond deze tijd maakt het pensioenfonds voor ambtenaren ABP zijn dekkingsgraad bekend. Mogelijk is die zo laag dat het ABP moet gaan korten op de pensioenen. Bij het ABP is verslaggever Gertjan Dennekamp. Gertjan, wat is het nieuws? Nou, ook ABP heeft een te lage dekkingsgraad. Die is blijven hangen op 94 procent En dat is te laag. En dat betekent dat ook voor het ABP... een korting van de pensioenen een reële optie is geworden. Overigens hoeft ABP niet... Flink te snijden, althans op basis van deze cijfers in de pensioenen. Dat zou gaan om ongeveer een half procent. Dat is toch een beetje wrang, want het pensioenfonds heeft wel flink geld verdiend het afgelopen jaar. Meer dan 10 miljard rendement gemaakt op beleggingen en investeringen. Maar door de lage rente is het fonds dus toch gedwongen om uh, dit soort ingrijpende maatregelen aan te kondigen. En tevens gaat ook de premie verder omhoog. De tijdelijke verhoging gaat met 2% omhoog en dat is uh, slecht nieuws voor de werkgever, en dat is de overheid... want die moet een belangrijk deel van die premie betalen. Maar ook de werknemers zullen dus extra gaan bijdragen. Zometeen na de reclame in Karo's Goedemorgen Nederland... bij Sven Kokkelman een gesprek hierover met Henk Brouwer van het ABB. Gisteren kondigden twee pensioenfondsen in de metaalsector al aan... dat ze waarschijnlijk volgend jaar de pensioenen moeten verlagen. De ambtenarenvakbond Afacabo noemt het korte op pensioenen onverantwoord... en niet noodzakelijk. Het is schadelijk voor het vertrouwen in de pensioensector... En het slaat een gat in de pensioenopbouw van miljoenen mensen, zegt de bond. De werkloosheid in Nederland is in december niet verder gestegen. De werkloosheid bleef op hetzelfde niveau als in november. Er waren ruim 450.000 mensen zonder werk. Wat neerkomt op 5,8 procent van de beroepsbevolking. Blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde werkloosheid vorig jaar was even hoog als in 2010. Het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald. Uit cijfers van de Raad van Korpschefs blijkt dat er in 2011... 2.272 overvallen zijn gepleegd, 300 minder dan het jaar daarvoor. Ook werden er meer overvallers gearresteerd, zo'n 250 meer dan in 2010. De daling is het gevolg van een intensief project tegen overvallen... dat twee jaar geleden is gestart. Sinds die tijd wordt er meer gesurveilleerd in winkelgebieden... en zijn er speciale recherche-teams geformeerd. Maar ook winkeliers zelf zijn voorzichtiger geworden, zegt korpschef Frans Heres. Bijvoorbeeld onze juweliers die vaak gevoelig zijn in trek en twee systemen invoeren. Eh, pizza die eh, nu al eh, in Amsterdam op een aantal plekken met een pinautomaat rijden in plaats van cash geld eh, ontvangen. Dat zijn echt maatregelen die we met z'n allen genomen hebben. Voorzitter van de taskforce overvallen, de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb, wil het aantal roofovervallen nog verder zien dalen tot maximaal 1900 in 2014. Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is het afgelopen, in de afgelopen jaren flink gestegen. Dat zegt de Stichting Consumentenveiligheid. In een groot deel van de gevallen gaat het om ongelukken waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Kinderen zijn vaak afgeleid op de fiets, zegt Consumentenveiligheid. Dat is vooral dat die drukte op die fietspaden ergens toegenomen. Het is bijna filarijden, maar wat je ook ziet is dat veel kinderen aan het gamen, aan het bellen en het oude hoeren zijn op die fiets niet opletten en ja, door met hun fiets vallen. Elk jaar melden 14.000 kinderen zich bij de spoedeisende hulp... na een fietsongeval. 2.000 van hen moeten ook in het ziekenhuis worden opgenomen. Een driekwart van hen heeft hoofdletsel. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het droger... met vanmiddag in het noordwesten af en toe zon. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. A ah, de b Er is nog 70 kilometer over van deze ochtendspits op de A4. Daarna gaan we Amsterdam nog 9 kilometer tussen Leidsedam en Zoeterwouden. A8 Saandam richting Amsterdam. Daar gaat het nog langzaam tussen Krombeni en Oostzaan over 5 kilometer. Ook langzaam rijdt het op de A27 van Almere naar Utrecht, tussen Eemnes en Hilversum over 6 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst 3 kilometer vanaf strand Nulde. Een ongeluk op de randweg Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid. 4 kilometer. Van regisseur David Fincher, Gebaseerd op de succesvolle boektrilogie. Ik wil je to help me te women. Daniel Craig en Rooney Mara. Ze zeggen dat insane ben. Girl with een Dragon Tattoo. Millennium Trilogy Part 1. Nu in de bioscoop. Wie is de Mol? Tijd voor wat uh, adrenaline. Pimpampet op het water. Wie is de mol? Wil jij een joker of in een envelop? Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1. Dit is Radio 1.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 Ook de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, is gedaald. U hoorde dat net in het nieuws. Het fietspad wordt steeds onveiliger voor kinderen. Het dagelijks leven in Syrië, hoe is dat onder het regime van president Bashar al-Assad? As en het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van KRO Goedemorgen Nederland. Zojuist heeft het grootste pensioenfonds van ons land, het ABP... de dekkingsgraad van het fonds, over het vierde kwartaal bekendgemaakt. De dekkingsgraad ligt nu op 94 en is daarmee ver onder de grens van 105 gezakt. Henk Brouwer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bestuursvoorzitter van dat pensioenfonds. Valt dat cijfer van 94 u mee of tegen? Dat valt tegen. U hadden... en dat, komt met, dat komt met name doordat de rente... Ontwikkeling ons behoorlijk is tegengevallen. Ja, want ik hoorde net van Gertjan Dennekamp in het nieuws dat u nog wel 10 miljard uh, winst hebt gemaakt de afgelopen jaren. Maar de lage rentestand speelt u parten? Ja, dat klopt. Ja. We hebben inderdaad een best redelijk vermogensjaar gehad in termen van vermogensaangroei. Maar die rente die uh, ontwikkelt zich op een vreemde manier. Het is een, geen normale marktrenteontwikkeling, zou je kunnen zeggen. En daarom zijn we ook blij op zichzelf dat de Nederlandse bank gezegd heeft... je moet dat wat uitmiddelen voor die laatste drie maanden. Maar de verstoringen zijn eigenlijk veel eerder opgetreden, wel zes maanden eerder. Dus we hadden eigenlijk uh, veel liever een middeling over zes maanden gezien. Dus uh, dit uh, probleem ontstaat door het uh, kunstmatig laaghouden van de rente door Europa? Dat is één element. En dus iedereen vlucht naar... Duits, Nederlands, kortom, gezond, gezonde staatsobligaties en een drukte rente. Juist. De gevolgen voor de gepensioneerden. De premie voor mensen die nog werken gaat omhoog. Ja, dat klopt. We hadden al een herstelpremieverhoging, zoals wij dat noemen, van 1% ingeboekt en ingezet. En we, hebben, we zullen moeten gaan besluiten dat we daar nog twee aan toevoegen. Wanneer? Dat zou dan ingaan in april. Komend april. Dus dan hebben we een herstelpremie van totaal 3%. En komend april zouden we dat inzetten. Je moet natuurlijk dat voorbereiden, ook in de administratie van werkgevers en zo. Ja. Ik lees in de persbericht dat het verlagen van de pensioenen, dus voor mensen die inmiddels met pensioen zijn en genieten van hun pensioen, met ongeveer een half procent in 2013 nu ook een reële optie is geworden. Wat betekent dat? Nou, we noemen dat de reële optie om twee redenen. De ene reden is dat wij dus formeel nog over de maatregelen moeten besluiten... nadat wij advies hebben gevraagd van onze deelnemingsraad. Een soort van medezeggenschapsorgaan, zou je kunnen zeggen. Uh, de tweede reden is dat het een optie is, uh, zij het een reële optie... omdat we aan het einde van dit jaar nog eens keer de thermometer erin steken... om te kijken hoe de stand dan is. Als de stand dan gunstiger is, bijvoorbeeld de rente zich anders ontwikkeld heeft, dan komt de minister van korting geen sprake. Met andere woorden, wanneer gaat u dat dan beslissen? Dat uh, het beslissen of het uiteindelijk noodzakelijk is, zal dus zijn op basis van de cijfers op 31-12 van dit jaar. Met andere woorden, als je uh, bent aangesloten bij het ABP en je geniet daar je pensioen, dan moet je nog een jaar wachten voordat je weet of je moet gaan inleveren. Ja, nou ja, dat, dat heeft een, een plus en een min. Uh, je, je wil graag wachten als het, als het er beter uit gaat zien. Ja. Is het ophogen van de premies en het niet verlagen van de pensioenen, is dat genoeg? Want ik hoor uh, meneer Juncker, dat is de uh, premier van Luxemburg... maar ook de voorzitter van die Eurogroep, zal ik maar zeggen, gisteren zeggen... dat de eurozone aan de vooravond van een recessie staat. Dus dan is de kans dat die rente uh, zich positief gaat ontwikkelen niet zo groot in 2012. Nou ja, dat is heel lastig te zeggen wat de economie precies gaat doen voor de opbrengsten van het HBP en de rentepost. We weten wat we nu weten. De onzekerheden zijn enorm groot, zowel naar de plus als naar de min. Dus ja, wie dan leeft, wie dan zorgt. Wij proberen om goed vermogensbeleid uit te voeren. We gaan zuinig om met de middelen... Uh, dus we hopen er het beste van. Ja, maar goed, u zegt we hopen het er het beste van, uh, we, we zullen wel zien. Uh, maar tegelijkertijd, als je, bent, als je nog werkt en je hebt je pensioen bij u afgesloten, dan wil je ook dat er wat in de pot blijft voor later. Zijn de maatregelen niet te voorzichtig? Nou, we moeten het ook allemaal niet dra dramatiseren. Ik vind het teleurstellend dat we in deze situatie zitten. Maar we moeten het niet dramatiseren. Nou, ja, is ja, 94% zo, dat procent is basis... toch wel. Is tamelijk laag. Ja, maar er zit dus wel een soort groeipad in waar we nu vanuit gaan. Want we lopen net zo goed als we dit hele jaar, afgelopen jaar, rendement hebben gelopen. Krijgen we ook weer rendement in dit komende jaar. En dat rekenen we dus mee om te zien of wij op een groeipad komen. Wat uiteindelijk leidt tot een dekkingsgraad van in ieder geval 105. Dus de noodzakelijke dekkingsgraad. Nou hadden we een paar weken geleden in deze uh, uitzending contact met de voormalig directeur vermogensbeheer van uw pensioenfonds. Die heet Jean Vrijns. Uh, en die zei toen. Nu kortingen aankondigen en vanaf april 2% van de pensioenuitkeringen inhouden. Waarom hebt u zo lang gewacht? Wij kunnen niet zomaar uh, pensioen inhouden. Dat is wat met een duur woord heet een ultimum remedium. Als helemaal niets meer werkt, dan mag je wat aan de, de uitkeringen doen. Maar anders niet. Uh, en wat betreft de premie... Uh, dat is weer een gevolg geweest dat we nu die 3% inzetten. Het effect of we het eerder hadden gedaan of nu is, is, is heel erg klein overigens. Ja. Maar we hebben natuurlijk zo'n volatiliteit gehad in die renteontwikkeling. Ja. Dat er ook periodes zijn geweest dat we juist dachten van nou, een premie stijging is helemaal niet noodzakelijk. Goed, um, uh, u gaat de premies dus omhoog doen um, met, uh, met 2% tot 3%. Hè, dus uh, de 2% bovenop die eerder al uh, verhoogde 1%. Ja. Uh, kunt u zich voorstellen dat mensen die nu hun premie afdragen... zich toch afvragen, ja, ik moet nu meer gaan betalen... voor de mensen die nu hun pensioen hebben en niet worden gekort... en straks blijft er voor mij gewoon veel minder of niks over? Nou, ik, kan, ik kan me voorstellen dat die zorg er is, maar wij hebben goede hoop... Dat uh, de ontwikkelingen weer zodanig zijn dat kijk, elke uh, crisis die er is, die vindt zijn eind uh, altijd weer. En wij hopen dus dat dat tijdig gebeurt in de loop van uh, dit jaar of anders uh, begin van volgend jaar, zodat het beeld er beter uit zal zien. En dat is niet zo onwaarschijnlijk, want de renteontwikkeling is natuurlijk op dit moment ook absurd. Ja, want die wordt nogmaals kunstmatig laag gehouden... door de Europese Centrale ja. Bank onder meer. Um, uh, dus uh, kort samengevat, uh, de premies gaan omhoog tot 3 en voorlopig hebben mensen met een pensioen afgesloten bij er nog geen last van, want die worden niet gekort. Maar dat is uh, in 2013 wel een reële optie... met ongeveer een half procent korting... als de ontwikkelingen blijven zoals ze nu zijn. Goede vervatting. Hartelijk dank. U bent uh, net een paar weken in functie. Hebt u al spijt dat u deze functie in dit zware weer op u hebt genomen? Eigenlijk, of niet? Nee hoor, het is enorm boeiend. Goed. Het was uw eerste radio-interview. Ik dank u zeer. Dank u. De stranden en steden in Syrië zijn prachtig. Maar niemand gaat erheen. Honderden, zo niet duizenden kogelgaten. Want Syrië kampt met een slecht imago en een kwaadaardig bewind. Zijn minst de helft van alle taxichauffeurs werkt voor de geheime dienst. Deze week in Goedemorgen Nederland... We all have to deal with the devil. ...portret van de onbekende Paria-staat. Ja, volgens de Verenigde Naties zijn al meer dan 5000 doden gevallen. sinds de protesten voor meer democratie in maart vorig jaar oversloegen naar Syrië. Voor die opstand uitbrak, gingen Roy Hirkens en Bernard Bouwman. voor Cairo, Goedemorgen Nederland, naar Syrië. De reportages geven een indruk van het normale leven toen. in de onbekende paria-staat, zoals Syrië ook wel wordt genoemd. De reportage werd eerder uitgezonden eind 2010. Op vrijwel iedere straathoek kijkt hij je met zijn priemende ogen aan. Bashar al-Assad, een lange, magere man met een klein snorretje, soms vergezeld door zijn vader, die ook al zeer verheerlijk werd hier in Syrië. The Democratic Irak should have a worse image than here. Akram is gepensioneerd ingenieur en houdt kantoor in het centrum van Damascus. Criticus van het regime. We need democratic change for sure. We need more openness for sure. But we don't need to be occupied or to have a civil war so that to make our image good on the image, on the view of some medias. Hij zegt natuurlijk: we hebben openheid nodig. We hebben democratische hervormingen nodig. Maar we hebben geen burgeroorlog nodig. of een buitenlands leger dat het land hierover komt nemen. om een beter imago te krijgen. In Damascus wemelt het van de gele taxi's. Het verkeer staat hier ook continu muurvast. En er is ook een urban myth. Over de taxichauffeurs in Damascus. Nou, als je met mensen in Damascus praat, die zeggen heel vaak dat op zijn minst de helft van alle taxichauffeurs werkt voor de geheime dienst. Bernhard Bouwman, auteur van het boek Syrië. Is het waar of is het niet waar? Het lijkt mij sterk. Het is moeilijk om het allemaal te organiseren. Maar het geeft natuurlijk wel heel goed aan dat mensen het idee hebben hier dat ze continu in de gaten worden gehouden. De toch al slechte mensenrechten situatie in Syrië is de laatste jaren verder verslechterd. Dat blijkt uit een rapport van Human Rights Watch dat dit jaar verscheen. De autoriteiten arresteren politieke tegenstanders en mensenrechtenactivisten. Het regime blokkeert websites zoals Facebook en YouTube en de geheime dienst zet mensen zomaar in de gevangenis zonder arrestatiebevel. Ook wij proberen in contact te komen met oppositieleden. Dat blijkt lastig. Vrijwel iedere activist zit al in de gevangenis. We benaderen de echtgenote van Booney, een bekende mensenrechtenadvocaat. Hallo, welkom. Welkom, mevrouw. Kijk, we zijn met het oog op. Oké, ik heb een lijst met de handen van de nou, daar heb je het. Onze vriend heeft net uh, gebeld met de vrouw van een oppositie-meneer die in de gevangenis zit en wilde heel graag met die vrouw praten over wat er gebeurd is met haar echtgenoot, maar ze wil niet. Ze is doodsbang. En ze is natuurlijk doodsbang omdat haar telefoon wordt gecontroleerd, uh, de geheime dienst ligt bij haar voor de deur zijn waarschijnlijk microfoontjes in haar huis gezet. Ze is er overigens ook, hoewel ze zelf niks oppositioneels gedaan heeft... is haar werk kwijtgeraakt. Haar echtgenoot die heeft een nieuwe grondwet voor Syrië geschreven. En toen is het helemaal misgelopen. We hebben nog iemand anders geprobeerd, ook een mevrouw... die haar echtgenoot, die was heel hoog in de radicale islam in Syrië... in de moslimbroeders. Die zit al tientallen jaren in de gevangenis. En we weten niet eens zeker of die nog leeft. Is waarschijnlijk vermoord. Ze weet, diep naar haar hart weet ze dat hij dood is, denk ik. Maar ze heeft 1% hoop dat hij nog leeft. En ze denkt dat als ze contact heeft met ons... dat dat slecht voor hem is en voor haar. De Syrische geheime dienst, Mughabarat... die wordt alom gevreesd hier in Syrië. Absoluut. Iedereen is altijd uh, doodsbang. Er zijn meerdere Mughabarats trouwens... die allemaal toezicht op elkaar houden. En nummer 2 houdt toezicht op nummer 1 en nummer 3 op nummer 2. Dus dat is een heel systeem van uh, toezicht... En er is ook altijd het idee in Syrië. Mensen denken altijd dat als je in een appartementgebouw woont, bijvoorbeeld, en er zijn tien families, dat er één familie is waar één iemand voor de Mughabarat werkt, voor de geheime dienst. Opposant Akram is wel bereid wat te zeggen. Oké, okay, I don't like the dictatorial aspect of het regime, of the regime, but I cannot neglect the other aspect. And if I have to choose between having a chaotic situation like what is happening actually in Iraq and a situation which is more calm that is here. If I had to choose, for example, between a democracy that bring the Muslim brother to power and a not democratic regime, but which is still secular and which in which I as Christian feel safe, no, I prefer this regime. You have to deal with the devil sometimes. As you have to deal with the devil sometimes. We all have to deal with the devil sometimes. En als ik nu moet kiezen tussen een dictatoriaal regime zoals dat nu hier in Syrië aanwezig is. En de chaos van een democratie zoals dat nu in Irak uh, aanwezig is. Dan kies ik uiteindelijk toch voor het decoriaal regime hier in Syrië. Want hier is het in elk geval nog rustig. At the end, there is a devil inside everyone of us. Soms moet je dansen met de duivel. En als je de duivel verjaagt. Dan weet je soms niet wat voor duivel ervoor in de plaats terugkomt. Deze continue schending van mensenrechten... heeft Syrië internationaal een slecht imago bezorgd. Israël laat bijvoorbeeld geen gelegenheid onbenut om Syrië zwart te maken. Dat neemt niet weg dat Israël een gedeelte van Syrië nog altijd bezet. En alle internationale resolutions is Dat hoort u morgen in de onbekende Paria-staat. Zij Roy heerkens en tot die tijd. Tot morgen dus zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland.nl. Straks het fietspad wordt steeds onveiliger voor kinderen. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Henk Spaan, Rabijn Ari Ralbach vindt dat homoseksualiteit een ziekte is. Net als christelijke zorgverzekeraars. Die bieden zelfs therapieën aan voor homo's. Het gekke is dat wanneer een imam zoiets zegt, hij het land wordt uitgezet. Weet je trouwens dat je imam kunt worden aan de Hogeschool van Amsterdam? Maar dit terzijde. Tenzij ze daar homo's van het dak gooien. Dan krijgt dit feit een zekere urgentie. Rabijn Ari Ralbach mag Nederland gewoon in. Ook de christelijke zorgverzekeraars worden niet met uitzetting bedreigd. Dat geldt alleen voor radicale moslims, imams. In Israël hebben ze nu 1 miljoen radicale joden op een bevolking van 7,8. 60 van die pijpenkrullen is werkeloos. Die hebben dus alle tijd om meisjes van 8 onder te spugen die in een korte broek over straat lopen. Er was een mevrouw, dokter Chana Mayan... die een prijs kreeg toegekend van het ministerie van Volksgezondheid... voor een boek over erfelijke ziektes onder Joden. Dokter Mayan mocht de prijs niet zelf in ontvangst nemen... want vrouwen mogen niet op een podium van de extreme Joden. En de Israëlische minister van Volksgezondheid is zo'n idioot. Ik weet niet of Benny Netanyahu die vandaag in Nederland is, naar Radio 1 luistert. Ik wil hem hier wel even waarschuwen... dat hij in Nederland echt wel de kans loopt op een vrouw op een podium. Onze koningin staat zo vaak op een podium. Vinden wij heel gewoon. En wij hebben in Nederland iemand die heel erg gekant is... tegen discriminatie van vrouwen en homo's. Hij heet Geert Wilders. Benny Netanyahu moet niet gek opkijken als onze Geert straks naar Jeruzalem komt... om daar bij de klaagmuur een woedende toespraak te houden tegen de pijpenkrullen. Heeft hij in New York gedaan tegen de moslims. Met Geert valt namelijk niet te spotten als het over discriminatie gaat. Daarin is hij zeer consequent. <lacht> Eng morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. You said you had enough, you said that you were leaving I said, shove off honey baby, I ain't grieving You can pack your bags, pull out this evening There's a wide open road Come early this morning, you were nowhere about So I searched the town, but you done pulled out I looked north, east, and west, and then I leading south I saw a wide The Little Willy's met Wide Open Road van de Radio 1 CD van deze week. Het is vijf voor half tien, dames en heren. Het aantal kinderen, tot en met twaalf, dat gewond raakt bij ongelukken op het fietspad... is de afgelopen jaren sterk gestegen. Blijkt uit cijfers die de Stichting Consument en Veiligheid vandaag bekend maakt. Per jaar komen zo'n 14.000 fietsertjes terecht op de spoedhijzende hulp. En 2000 van hen belandt elk jaar in het ziekenhuis. Kees Meijer van Consument en Veiligheid, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat aantal zo gestegen? Uh, nou, we zien vooral dat in het begin eigenlijk, of eigenlijk al jaren... Uh, ligt de nadruk in de preventie op het voorkomen van botsingen. En we zien steeds meer eenzijdige fietsongevallen. En dat heeft er vooral mee te maken dat waar kinderen kunnen fietsen... fietsen ...dat de plekken steeds drukker worden. Uh, bijvoorbeeld de fietspaden, dus bijna file rijden. En uh, ja, ook dat ouders toch wat makkelijker omgaan eh, met het leren fietsen van kinderen. Eh, je zou je kunnen voorstellen dat als kinderen gaan fietsen... dat je dan in ieder geval die kinderen een fietshelm geeft. Mm, ja, vanwege de toename van de drukte in het verkeer. Nou, het leren fietsen, dan zitten ze nog niet in het verkeer. Maar dan zijn ze bijvoorbeeld op woonerfjes bezig. Ook daar zijn veel obstakels. Daar rijdt ook wel eens een auto, komt ook wel eens iemand langs. Kinderen schrikken vaak. En ja, uh, ja vallen. Ja, maar goed, dat is natuurlijk van alle tijden. Ik bedoel, toen ik leerde fietsen. Nou, toen waren er nog geen fietsherempjes. Wat zegt u? Het wordt wel steeds drukker. Ja. Dat, dat zei ik, dus de toename van het aantal uh, uh, verkeersdeelnemers. Uh, maar we leggen toch juist die, al die fietspaden aan... om te zorgen dat het voor fietsers een stuk veiliger wordt... om uh, snelverkeer te scheiden van fietsverkeer. Ja, klopt. Uh, en dat is ook heel sterk gericht op het voorkomen van botsingen. En dat is ook succesvol. Maar eh, wat je nu vooral ziet is dat die eh, fietspaden ja, worden bevolkt door mensen die ook verschillende snelheden hebben. Je, er mogen scooters op met een blauw kentekenplaatje. Je ziet racefietsers, je ziet kinderen die naar school gaan, lichtfietsen. En als het nog een beetje mooi weer is, kom je er ook nog eens een keer de skaters tegen. En uiteraard ook de kinderen zelf, hè. Um, Ja, er is toch nog wel, uh, en uh, ja, dat gaat steeds door, een trend... dat kinderen steeds meer uh, spulletjes krijgen waarmee ze kunnen gamen... waarmee ze kunnen bellen, chatten. Nou, als ouderen veel natuurlijk op die fiets... dus ze hebben niet altijd een aandacht erbij. En als het dan ook nog zo druk is, ja. dan gebeuren dit soort dingen. Goed, 14.000 ongelukken dus. Uh, 14.000 gaan naar het ziekenhuis. Hoeveel zijn er ernstig aan toe van die uh, 14.000? Dat zijn de 2000 uh, per jaar. En dan zien we vooral onder die 2000 uh, ja tot driekwart... Uh, ja, wat voor hoofd- en hersenletsel in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Juist. En ja, dat baart ons veel zorg. En ik geloof dat twintig van hen overlijdt. Ja, dat klopt. Ja. Goed. Um... De vraag is natuurlijk wel, we jagen iedereen de fiets op. Het wordt, iedereen wordt opgevoed in dit land met dat fietsen gezond is... Ja. en uh, voor ouders moeten hun kinderen niet meer met de auto naar school toe brengen... maar vooral op de fiets laten gaan. Ja. Uh, als het dan onveiliger wordt, dan denken mensen... nou, misschien dat ik ze toch maar weer met de auto ga brengen. Wat zegt u dan? Nee, dat moeten we absoluut zien te voorkomen en er zijn ook maatregelen voor te nemen. Um, kijk, wat heel belangrijk is uh, bij kinderen, zeker als ze dus zelf alleen gaan fietsen, dat ook bijvoorbeeld scholen daarop anticiperen. Er worden natuurlijk fietsexamens gegeven, dat is niet op alle scholen, maar dat kinderen niet alleen theorie leren, maar vooral ook praktijk en vaardigheden opdoen. Je kunt een parcours uitzetten, bijvoorbeeld met hindernissen en dat kun je combineren met een gymles. Daar hoef je niet de lessen voor te onderbreken, dus het is als school ook leuk. En kinderen vinden het ook leuk, blijkt uit de ervaring. Nou, Als je kijkt naar die hele jonge kinderen, uh, ik gaf het net al aan, uh, je bent eigenlijk gek als ouder. Als je je kind leert fietsen en is vier, vijf jaar, dat je dan toch niet een helm gebruikt. Ik ben er geen voorstander voor om uh, kinderen koet koet een helm op te zetten... ook als ze zelf gaan fietsen. Want dan moet je als ouder er ook een beetje achteraan fietsen... omdat ze uh, toch dan die helm waarschijnlijk uh, als ze uit zich zijn weer zullen afzetten. Of ergens vergeten. Ja. ja, het past ook niet helemaal in onze cultuur. Maar het is natuurlijk wel zo als volwassenen of kinderen bijvoorbeeld zelf uh, denken... van nou ja, ik doe dat liever wel, want ik wil op die manier hoofdletsel voorkomen. Ja, dan ja. zou je dat wel kunnen doen. Maar ja, meneer Meijer, kijk, je kunt helmen opzetten... en je kunt kinderen beter leren fietsen... maar dat maakt de drukte op het fietspad nog niet kleiner. En nee. als er een racefiets aankomt of een scooter, die blijft daar toch rijden. Nee, dan heb je een derde aanbeveling die we ook zullen geven in het congres. En dat is vooral die infrastructuur. En die infrastructuur is het onderhoud van fietspaden... We hebben bijvoorbeeld in het verleden gezien, nog ineens, nou ja, een jaar geleden met die sneeuwval... dat alles werd van de rijweg afgehaald en de sneeuw werd gewoon op het fietspad gedonderd. Ja. Dus dat is nog nog steeds stiefmoedelijk behandeld. Juist, goed. Nou, dus meer aandacht voor de veiligheid op het uh, fietspad. Uh, met sneeuwval hebben we in ieder geval deze winter voorlopig nog niet te maken gehad. Nee, maar er zijn natuurlijk wel andere dingen die ook ervoor zorgen dat die fietspaden... Uh, ja, ja, toch gebrekkig bijliggen. liggen. Ja. Uh, loszittende tegels, planten, mooie boomstronken. Ja, uh, ja veel uh, obstakels langs, uh, langs, langs fietspaden in de sfeer van ja, parkeerpaaltjes, uh, ja. reclamezuilen, nou noem maar op, glasbakken. Ja. U gaat het allemaal bespreken op dat congres vandaag over de veiligheid op de fietspaden. Ik dank ja. u wel, Kees Meijer van Consument en Veiligheid. Het is bijna half tien, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel nu door naar een gele bus met vandaag een meisje met een baret. Ebro, goedemorgen. Goedemorgen, Sven, we staan vandaag in Rotterdam, want als de kat van huis is dan dansen de muizen. Ik heb geen idee waar Prem is, maar uh, wij staan in Rotterdam. En we gaan het hier hebben over de dode bomen versus de e-books en de readers en alle andere elektronica. En de redding van de hele bossen die straks niet meer gekapt hoeven te worden. Of niet? Straks. Meer na het nieuws met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. pensioenfonds ABP houdt er serieus rekening mee dat de pensioenen volgend jaar met ongeveer een half procent moeten worden verlaagd. Definitief besluit daarover wordt op 1 februari genomen. De dekkingsgraad van het ABP is vorig jaar gedaald tot 94 procent, terwijl 105 procent de norm is. Die daling komt vooral door de lage rente, want het vermogen van het fonds nam juist toe met 11 miljard euro. De pensioenpremie gaat door de lage dekkingsgraad omhoog met 2 procent. De werkloosheid in Nederland is de laatste twee jaren op hetzelfde niveau gebleven, zegt het CBS. beide jaren kwam de gemiddelde werkloosheid neer op 5,4 procent van de beroepsbevolking. Het verschil is wel dat de werkloosheid in 2010 voortdurend afnam en vorig jaar vanaf juli vier maanden op rij toenam. En in december was de werkloosheid even hoog als in november. Toen waren er ruim 450.000 mensen werkloos. En de Koninklijke Nederlandse reddingmaatschappij is vorig jaar vaker in actie gekomen dan het jaar ervoor. De vrijwilligers moesten ruim 1900 keer uitvaren. Kwart van de reddingsacties vond plaats bij een windkracht van 6 of hoger. Door de harde wind kwamen veel kitesurfers in de problemen. En ook schepen kwamen vaker in nood. Vaak doordat schippers niet goed waren voorbereid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Een goede 40 kilometer is er nog over. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer. 4 kilometer een nasleep van een ongeluk. A15, Gorkum-Rotterdam bij sliedrecht Ooststad 5 kilometer, Gorkum. Langzaam rijden en stilstaan nog altijd op de A27 Almere-Utrecht... tussen de Brug en Hilversum. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort, 4 kilometer per Amersfoort. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Ebro, Omar. It's Goedemorgen luisteraars, we staan vandaag bij Ahoy. Het kost wat moeite om hierheen te komen. Het is heerlijk grauw weer. Echt van dat weer om thuis te zitten en boekjes te lezen. Maar dat gaan we straks doen. We staan nu in Rotterdam omdat hier in Ahoy het jaarlijkse boekenfestijn plaatsvindt. Het boekenfestijn is een boekenbeurs waar boekenliefhebbers kunnen kopen, ruilen of verkopen. De toegang is gratis. En als ik het over boeken heb, dan bedoel ik echte boeken van dode bomen, van papier. En de vraag is echter hoe het gaat met het papieren boek nu het e-book in opkomst is. Heeft het echte boek nog wel een toekomst? Bestaat het boekenfestijn over 30 jaar nog steeds? U kunt met ons meepraten. Mijn vraag aan u is, leest u uw boeken al digitaal of gaat u dat nooit doen? U kunt bellen met 0800 1121. U kunt mailen naar Premtime met ntr.nl. Of twitteren naar apenstaatje Premtime Radio 1 en doet u dat ook vooral. Welkom bij Premtime. Boeken, het is een vanzelfsprekendheid in vrijwel elk huishouden. En mijn oude oom van 86 staan in zijn kamer in het verpleeghuis de Winklerprins en de Britannica gebroederlijk naast elkaar. Maar tegenwoordig hebben we Google. Wat moet je nog met boeken? Ze vangen stof in huis nadat je ze gelezen hebt. Ik ben nog niet over op de e-books, maar ik geef tegenwoordig wel elk boek weg nadat ik het gelezen heb. En twijfel nog, maar mijn vraag aan u is, leest u uw boeken al digitaal of gaat u dat nooit doen? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... door te mee naar Premtime-Apenstaatje-NTR... of te twitteren naar Premtime Radio 1. En ik heb vandaag twee gasten in de bus. Twee tweede Jan Bloemendaal, directeur van de Centrale Boekhandel. Goedemorgen. Goedemorgen. En Bas Vermond, uitgeefadviseur, blogger en columnist. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Wat is een uitgeefadviseur? Ja, dat is een zelfbedachte term. Ik adviseer... Organisaties en instellingen in de boekenbranche. Dus uitgevers, boekhandels en uh, branchegerelateerde organisaties. En waarover adviseer je ze? Voornamelijk over de digitalisering. En, uh, en dat kunnen ze wel gebruiken, uh, wat advies. Behoorlijk, ja. De, de invloed van het internet uh, op de branche is uh, momenteel erg groot natuurlijk. En uh, daar adviseer ik op. Ja, momenteel erg groot. Ik ken echt niemand die e-boeken leest. Nee, maar de invloed van internet is denk ik groter dan ja. de invloed van e-books. En uh, het e-book is een, een, een dat graag... Uh, besproken onderwerp, maar ik denk dat het internet een groter gevaar is voor de branche dan alleen het e book We gaan het er zo verder over hebben. Meneer Bloemendaal, directeur van de Centrale Boekhandel. U organiseert uh, hier het boekenfestijn. Ja, dat klopt. Hoeveel wij, boeken worden hier aangeboden? Uh, nou, wij hebben uh, drie dagen lang uh, opgebouwd uh, en dat uh, was wel nodig, want we hebben bijna een miljoen boeken bij ons. En hoeveel mensen verwacht u? Nou, het is, uh, we zijn uh, vier dagen open en uh, de donderdag is voor ons dan de drukste dag dat we de meeste mensen eigenlijk uh, verwachten. Maar ik denk dat we als we zondag gaan de deur sluiten, dat we toch wel uh, minimaal 25.000, uh, richting 30.000 mensen over de vloer gehad hebben. En hoeveel boeken heeft u dan verkocht? Nou, uh, het is zo dat we sowieso een enorm aanbod hebben. Dus het zou uh, hartstikke mooi zijn als alles verkocht wordt. Maar aan de andere kant zou het niet goed zijn, want dan zou ons volgende boekenverstijden in de problemen komen. Hoeveel zijn een miljoen boeken? Ja, een miljoen Als boeken, dat, dat, dat zijn uh, bijna 7000 vierkante meter met tafels waar allemaal boeken op staan. En uh, het is met de 13 trailers is het naar Rotterdam vervoerd. 13 trailers. U leest zelf ook boeken, neem ik aan? Ik, uh, ik las vroeger wel, maar daar is uh, heel weinig tijd uh, tegenwoordig meer voor. Oh, het is, uh, okay. We hebben wel uh, heel vaak uh, ja, de wat mooiere boeken, de koffietafelboeken... waar we dan uh, ja. zelf wel doorheen bladeren, maar echt een boek lezen. En hoeveel dat boeken heeft u van. thuis dan? Nou, ik moet zeggen dat mijn kinderen veel meer boeken hebben dan ik. Dus uh, ik heb zelf weinig boeken. Dus volwassenen lezen niet meer eigenlijk. Ik herken dat wel een beetje. Ja, nou, maar ik denk dat we natuurlijk ook in een maatschappij zitten... waar uh, er heel weinig tijd voor is. Iedereen die holt uh, de hele dag maar door. Dus echt het ontspannen boek lezen... dat zie je eigenlijk uh, heel veel mensen alleen op vakantie doen. En uh, die vakantie en e-books, maakt u daar wel wat van? Nou, de e-books, dat is natuurlijk uh, voor ons een, uh, eigenlijk een hele nieuwe markt. Uh, daar doen wij op dit moment nog helemaal niets uh, mee... Uh, ja, het zal natuurlijk er zal een moment komen dat wij uh, met de markt mee moeten gaan. En dat wij daar natuurlijk ook wat mee uh, zullen moeten gaan doen. En wanneer is dat moment? Is dat niet al te laat dan? Als je zegt ik moet nog mee gaan doen? Nou wat wij, uh, wij doen, wij kopen uh, uh, op dit moment uh, de restvoorraden bij uitgevers en boekenclubs. En uh, ook retouren van winkels kopen wij op. Dat betekent dat wij eigenlijk uh, uh, ja, echt puur alleen nog de boeken die op dit moment niet verkocht kunnen worden... dat die bij ons terechtkomen. En dat zijn ook heel vaak lichtbeschadigde partijen. En ja, echt als boeken bij ons verkocht worden. En boeken zijn onwijs duur... Als ik op Schiphol sta, dat is het moment dat ik boeken koop, dan reken ik zo echt met gemak 80 tot 100 euro af. Omdat je nog even wat meegaat. Dan denk ik denk, hoppa, ja, dat, maar dat is de prijs hier. Ik denk dat dat een beetje het voordeel is van boekenverstijn. Dat dat dus uh, heel vaak boeken zijn die een prijs zijn opgeven. Ja. Uh, dat betekent dat uh, bij ons echt boeken liggen die met 90% korting uh, over de toonbank gaan. Maar mensen kopen toch niet meer? Bij, het ons, uh, bij ons is en het zo. En ze lezen niet, zegt u? Wij bestaan 30 jaar en uh, wij hebben, ieder jaar hebben wij nog een stijging gehad van een aantal bezoekers... en ook een stijging van het aantal boeken wat bij ons verkocht is. Dat heeft ook mede veroorzaakt natuurlijk omdat er op dit moment veel meer partijen aangeboden worden dan uh, tien jaar geleden. Uh, ja, dat betekent dat hebben steeds groter aanbod hebben. We hebben steeds meer ruimte nodig om een Boekenverstijl te kunnen organiseren. En ja, de verkopen gaan nog steeds omhoog. De verkopen gaan omhoog pas vermond. We hebben eigenlijk die e-boeken nog niet nodig. Nou, dat, vraag, dat is de vraag natuurlijk. Waarom, waarom zou zij het uitsluiten? Als er vraag er is, waarom zou je er niet in tegemoet komen? Nou, maar hoe groot is die vraag? Anderhalf procent leest e-book? Ja, maar dat is een beetje het kip-ei verhaal natuurlijk. Waar begint ja. het mee? Het uh, aanbod, uh, je hebt ongeveer 10.000 titels zijn nu beschikbaar. Uh, de, de digitale wat lezen, voor titels hebben we het dan over? Gewoon Nederlandstalige titels. En, en als je kijkt heb je het dan naar... over managementboeken of heb je het ook over romans? Waar heb je het? Uh, Non-fictie, fictie, alles in principe is wel, uh, wel, qua actualiteit is dat wel beschikbaar, maar... Als je de diepte in gaat kijken, dat is nog niet digitaal voorhanden. Dus voor een digitale lezer is het nog niet interessant. Want de actuele titels zijn wel beschikbaar. Maar wil je een wat, wat ouder boek, dan, dan is dat nog niet, nog niet beschikbaar. Dus dat is de lastigheid. En daar verwachten uitgevers ook om erin te springen... terwijl ze zelf het aanbod natuurlijk kunnen vergroten. En vraag... Lees je zelf boeken? E-books. Alleen maar e-books? Ja, ja, Heb je ik geen ben... echte boek in huis? Ja, mijn vriendin is nog echt een papierliefhebber. Dus we hebben een compromis gemaakt met één boekenkast... vol met papieren boeken. Dat is de compromis. En daar ben ik dan wel benieuwd naar. Wat doet die boekenkast? Is dat een stofvanger of worden daar uh, ook echt boeken, worden daar boeken uitgehaald? Nee, nee, het is voornamelijk een, een, een tentoonstelling eigenlijk van mooie boeken. Het, is het, het, het zicht erop, het, het laten zien, zeg maar ook zelf het zicht erop hebben. Van. Maar nu zeg je iets heel belangrijks. Die tentoonstelling van mooie boeken, ja. dat kan natuurlijk niet met e-books. Nee. Moet ik e-books zeggen of e-boeken? Wat je wil. Wat, is er niet een juiste. Nou, kijk, het is een Amerikaans: het is electronic boek. En ja, in Nederland wordt het dan weer een elektronisch boek. Dus ja. Wat je wil. Maar goed, het is dus uiteindelijk een, een tentoonstelling van mooie boeken. En dat kan niet met die. Nou ja, ik heb dat zelf helemaal niet. Ik, ik vind het niet belangrijk wat, wat, wat anderen van mij vinden wat ik lees. Dus dat verschilt heel erg per persoon. Ik, ik heb zo'n 500 e-books. En ik, ik vind het niet zo belangrijk dat mensen zien wat ik lees. Lees je die boeken ook? Heb je ze gelezen? Of heb je ze alleen maar aangeschaft? Um, ik merk wel dat ik heel veel e-books klaar heb staan. Dus eigenlijk de oude sta op de oude stapel heb, heb liggen. Maar dat ik niet aan ieder boek meer toekom. Of ieder e book meer toekom. Even kijken. Je, je komt niet meer aan die boeken maar, toe, dus je hebt ze wel. Ja, maar je hebt ik heb verschrikkelijk veel e-books, maar uh, de, de afleidingen van de internet, twitter, uh, de, de social media, dat, dat is voor mij wel een bedreiging voor het lezen. Maar meneer Bloemendaal, dat klinkt wel goed. Want ze worden wel aangeschaft, die boeken dan. Maar ze worden niet gelezen. Dus uiteindelijk is er wel nou, verkoop. Nou, maar wat wij ook... Uh, en dat, dat is natuurlijk ook één punt wat ook dit eigenlijk aantoont. Wij hebben zelfs heel veel mensen, de, de, de echte boekenliefhebbers. Ik denk dat het, ja, het e book is absoluut uh, terrein aan het winnen. Maar ik denk dat uh, die ontwikkeling nog heel lang duurt. Dat we uh, ja, echt een vermindering van boeken gaan zien. Daarnaast is het zo dat wij echt regelmatig mensen hebben... die kopen van een heel mooi boek wat ze heel graag willen lezen. Kopen ze twee exemplaren... Eentje voor in de kast en eentje om te lezen. En dat, uh, ja, dat we zien het echt wel heel vaak dat mensen het boek gewoon willen hebben en lekker met een boek, uh, nou, voor de open haard willen kruipen om hem. Uh, ja, te gaan we het er even, zo. Ik ga je even onderbreken. <lacht> <lacht> ik heb namelijk de regie even klaar staan. De Beatles met Paperback Rider. Ik heb aan de telefoon Hans hangen. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Zeg het maar, lees je nog boeken of doe jij al aan de e-books? Ja, ik lees allebei. Ik heb uh, heel veel boeken die ik nog moet lezen, die ik ooit gekregen heb of gekocht heb. Maar en zijn papieren boeken. boeken die je nog die je hebt gekregen? Dat of? zijn papierenboeken. Ja? Ik heb sinds vorig jaar een uh, iPad en daar hmm. lees ik ook boeken op. Ja. En ik vind het toch wel heel leuk om op een iPad ook boeken te lezen. Doe dat geen pijn en aan je ogen? Telefoon. Op je telefoon moet uh, je dat nou zeggen? Over, oh, ja, ik heb ook uh, die boeken die ik gekocht heb via internet op een iPad, maar ook op mijn telefoon gezet. Dat is wel uh, heel leuk. Dat uh. waar ik ook ben, als ik een stukje wil lezen, kan ik dat uh, toepassen. Maar dan lees je dus hapsnap delen uit een boek? Ja, ja. Ik moet wel nou rust hebben voor een boek om een roman te kunnen lezen. Dat gaat dan vaak om romans. Maar uh, ja, als je even in de trein zit of. Uh, het moment van rust ik dan kan ik dat erbij pakken en dan kan ik steeds verder gaan met waar ik gebleven ben. Dus dat ik niet een uh, dik boek of mee te sjouwen in mijn rugzak. Dat lijkt me een voordeel, maar wat, wat leest het prettigst? Ik vind eigenlijk uh, het elektronisch lezen het prettigst. Ik lees ook vaak in bed en dan lig ik op mijn zij en uh, zo'n iPad of uh, telefoontje kun je gewoon uh, ja precies in de in de richting uh, die waar, waarin je het wilt hebben. Je hoeft het niet vast te houden. En mis je het papier dan niet, het bladeren? Ja, ik ben nu bezig met een papierenboek. Dat is ook heel leuk. Dus het is eigenlijk allebei leuk. En als je een keuze moet maken, denk je dat je dat ooit gaat doen... of denk je dat je het allebei gaat uh, behouden? Nou, wat ik nu gedacht heb, is dat het uh, e reader eigenlijk wel uh, makkelijker is. En ik, ik zou eigenlijk wat meer boeken op uh, mijn e-reader uh, willen lezen. Maar het grappige is, uh, als het dan Sinterklaas is of Kerstmis en je krijgt dan weer een boek... Bijvoorbeeld van mijn kinderen of van mijn vriendin. Ja, dan is dat een papierenboek. Dat is nooit een e-book. En eigenlijk wil ik verder in die e-books. Maar ja, je kunt moeilijk zeggen van uh, ik wil het cadeautje niet. Dat gaat niet. Dus het zou leuk zijn als er ook nog eens een keer een, uh, ja, een leuke oplossing komt voor een e-book, een boek. Nou, dat, die gaan we meenemen. Dankjewel voor je belletje, Hans. Ik heb ook aan de telefoon meneer Heerbeek. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. En dan zegt u het maar: leest u boeken of leest u een e... heeft u een e-reader? Nou, ik heb, uh, ik heb geen e-reader. Ik heb het bij verschillende mensen gezien. Maar mijn probleem met de e-reader is: als je, kijk, als je gewoon een romans leest, dan, dan is het natuurlijk een aardige oplossing. Want je kunt een heleboel boeken op een heel klein uh, formaat uh, opslaan. Maar als je van kunstboeken houdt, als je van boeken over vreemde landen houdt, als je van fotoboeken houdt en dat soort dingen en geschiedenis. Ja, de illustraties, de foto's in de boeken zijn vele, vele malen beter het bladert dan bladert op het Het bladert natuurlijk ook leuker en het staat mooi. En het, ja, het bladert veel leuker. En als je dan, net als ik ook veel uh, boeken over allerlei uh, maatschappelijke onderwerpen leest, en als je dan in mijn kast zou kijken, dan zou je zien dat een hoop van die boeken aan de achterkant helemaal bol staan van de krantenartikelen en zo, die daarover ja. gaan en bij dat boek gevoegd worden. En ik ben ook iemand die moet kunnen strepen en kruisen en, en, en ja, oren in een boek vouwen om iets makkelijk terug te vinden. En dat, ja, dat is bij een e volgens mij veel moeilijker. Je kunt ook geen boeken naast elkaar leggen nee. om uh, dingen te bekijken. Dank u wel, meneer Beek. Dank u voor het belletje. Ja? Ja. Pas voor mond, de mensen willen toch ook nog wel die mooie plaatjesboeken houden. Ja, absoluut. Dat is Komt ook daar een problemen. oplossing voor? Nou ja, kijk op de iPad zijn die mogelijkheden natuurlijk alweer wat, uh, wat beter qua visualisatie en afbeeldingen. Maar op een e-reader, ja, zwart-wit en, en dan een mooie kunstfoto uh, laten zien, ja, dat werkt niet. Voor een e-reader, eigenlijk de oplossing is gewoon tekst lezen. Dan, dan werkt het perfect en dan ga je met afbeeldingen werken, dan wordt dat lastig inderdaad. Denk je dat e-readers e boeken gaan vervangen? Voor sommige genres zeker. Zeker voor, de, voor de, de normale roman die alleen maar tekst bestaat. En ja, waarom niet? Dat is wat, een uh, wat, wat denkt u daarvan, meneer Bloemdaal? Nou, ik denk dat... Uh, en ook één ding waar wij het wel een beetje aan merken... is uh, de wetenschappelijke boeken en ja. de uh, computerboeken. Daar merken we wel dat er wat minder aanbod in komt. Omdat dat toch wel uh, digitaal heel veel gebruik van gemaakt wordt. Maar in die branche was het ook al gebruikelijk... dat mensen digitale informatie... Dat zijn je... ook mensen die natuurlijk met computers werken... en die wat gemakkelijker uh, die stap uh, nemen, denk ik. Uh, daarnaast is het wel zo dat eigenlijk alle andere groepen die we hebben... en dan, uh, nou, die meneer die, die net belde, die dat ook zei... Uh, boeken over natuur en uh, flora en fauna, dat is een groep bij ons... die wordt eigenlijk per uh, beurs wordt die groter. En daar, uh, ja, dat zijn toch nog steeds... Men, mensen willen daar gewoon echt in bladeren. En ja, wat wij ook merken is echt de boekenliefhebbers... die gewoon echt een boek vasthouden, die willen snuiven in een boek. En, ja, ik denk maar bestaan dat... die mensen nog? Want die uitgeverij, die gaan hartstikke slecht. Nou, die mensen die bestaan, die bestaan nog, uh, nog zeker. Uh, je zou bijna denken, als wij zoveel boeken verkopen, dat wij dan alleen nog maar mensen hebben van boven de 70 die onze klanten zijn. Nou, dat, dat is absoluut niet waar. Maar uh, verkopen we nog zoveel boeken? Want wat ik zeg, die uitgeverijen gaan slechter, Alleen maar fusies. Fuzi ja, we hebben, ieder jaar merken wij nog steeds een stijging van wat we verkopen. En uh, dat heeft ook te maken met het aanbod. Ik denk Jullie dat hier boeken, natuurlijk. Ja, ik denk dat boeken uh, over het algemeen, ja, er is natuurlijk op dit moment, uh, heeft, uh, de boekenbranche heeft natuurlijk steeds de aandacht dat het daar slecht gaat. Maar, en de boekhandel sluiten. Ja, maar het gaat eigenlijk overal op dit moment slecht. En als het bij uitgevers slecht gaat, dan gaan de boekhandels uh, gaat het wat slechter. Mensen geven denk ik wel uh, aan dit soort artikelen gewoon veel minder geld uit. En ja, boeken zijn in de winkel, in de reguliere boekhandel natuurlijk nog steeds best heel prijzig. En ik denk dat wij door uh, restvoorraden en licht beschadigd op te kopen, dat mensen daar dan dus wel voor kiezen, omdat ja. ze nog steeds het boek wel willen hebben. Ik heb aan de telefoon meneer Bos. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Bos, uh, koopt u boeken of, uh, van papier? Of... Ik koop ook zeker boeken en ik zal altijd boeken blijven kopen. Ik heb zelf ook een iPad, maar ik uh, gebruik hem niet om boeken te lezen in ieder geval. Waarom doet u dat maar, niet? Maar, maar, ja, ik vind het te omslachtig. je moet echt een boek in de hand hebben. Maar er is nog een andere reden. Ik uh, ben papierinzuur. ik heb het vak gestudeerd van het maken van papier. Ik ben nu 35 jaar in de papierindustrie. En ik erger me er elke keer weer aan dat gezegd wordt dat hele bossen omgehaakt worden voor de papierindustrie. Ja. 80% van al het hout wat gebruikt wordt in de papierindustrie... zijn resten van de houtverwerkende industrie. Als mensen niet willen dat de bossen gekapt worden... moeten ze hun meubels niet bij Ikea kopen. Daarnaast <laughs> wordt ongeveer 70%... Nee, dat is gewoon zo. U nee, heeft Daarnaast helemaal 70... gelijk. We hebben meer dan 70% recycling van oud papier... U kunt ervan uitgaan dat in standaard boeken minstens 20% al papier zit... in het papier wat ervoor gebruikt wordt. Misschien alleen bij zeer hoogwaardige kunstboeken is dat niet het geval... dat er kosten gaat van de uitdruk en de kwaliteit van de ja. foto's. Maar Meneer het Bos... is absoluut niet zo dat de bossen overal omgehakt worden... voor de papierindustrie. Meneer Bos, dank u wel, wel voor uw toelichting. Ja, Ik ben er hartstikke blij mee. Dank u wel. En we gaan niet meer zeuren over dode bomen. We moeten gewoon ikea boycotten als we voor het milieu zijn. Ik vind het echt een... Prima uh, toevoeging, dank u. Ik heb um, Bram hangen. Goedemorgen Bram, zeg ja. het maar. Goedemorgen. Uh, nou ja, uh, met de reactie van de persoon hiervoor uh, is mijn vraag voor een deel al beantwoord. De ik, uh, ik, ik ben altijd, altijd al een beetje op zoek naar aan het afwegen van uh, ja, wil ik boeken lezen of wil ik uh, ga ik aan de e-reader. Um, Hoeveel ja, boeken afwijs... heb je op je e-reader? Uh, ik heb, uh, kijk hoor, ik lees, uh, als ik boeken lees, ik heb nog niet echt een, uh, een iPad of een e-reader, maar ik lees ze vanaf mijn computer. Ja. Yeah. Dat heb ik met een paar boeken gedaan. En op zich, ja, ik moet zeggen, het valt te doen. Het was voornamelijk romans, zonder plaatjes. Maar, ja. Dat lijkt me zo saai. Oh, ja. Dan moet je achter dat beeldscherm kruipen en dan continu staren. Ja, dan... maar dan zet je, dan zet je een, een fijne uh, foutuil voor, de, voor je beeldscherm. Je zet je beeldscherm wat lager. Gaat hartstikke goed, hoor. Dank je wel, Bram. Dank je wel. <laughs> Ik heb hier wat tweets, eentje van A.M. van der Weijden. Die zegt, het is heerlijk mijn e book Ik ben blij dat ik nu al van die stapels op mijn nachtkastje af ben. En zij heeft er nu 300 in haar e book staan. Irene zegt dat ze al twee jaar haar boek op de e-reader leest. En dat komt voornamelijk omdat vakantie in de bergen... dat ze daar op hun gewichten, op hun grammen moeten uh, letten. Boeken zijn zwaar en e-boeken niet. Irene is uh, 55 plus... En Basti zegt, ik lees op een, uh, het lezen op een beeldscherm of een notebook, dat hou ik niet lang vol. Maar een e-reader staat wel op mijn hebben-dingenlijstje. Ja, voor het gewicht is het wel handig, maar ja. um, uh, ik vind het ook niet fijn om dat gepiel op die computer. En ik heb het allemaal wel. Nee, maar een computer is natuurlijk wat anders dan een e-reader. Ik lees ook geen boeken vanaf mijn is computer. Is een e-reader ook een iPad? Of moet ik dan weer aan iets anders denken? Andere nee, termen? Een, een, een iPad, dat is natuurlijk gewoon een, een, een tablet. En dat spiegelt ook in het, in het zonlicht. En ja. een e-reader, e dat, dat is een, een speciale technologie dat het ook niet spiegelt. Dus je hebt ook geen last van het zonlicht erop. Dus het leest eigenlijk hetzelfde als een, als een, normaal, een normale bladzijde van papier. Maar op een iPad kun je ook je boeken downloaden. Dus dan, dat kan dus wel. Het, het kan allebei, absoluut. Een, een iPad is bedoeld voor meerdere zaken. Natuur ja. Toevallig kun je er ook op lezen. Met een e-reader kun je alleen lezen. Oké, okay, meneer Bloemendaal. Ja, het is, het is natuurlijk ook wel zo dat uh, het onderwerp uh, iBook is natuurlijk uh, iets wat het laatste paar jaar heel erg actueel is. Waar je, je kan tegenwoordig geen kranten openslaan en er staat iedere dag wel er staat er wat in. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat de e-reader eigenlijk al gewoon 10, 15 jaar bestaat. En uh, het is gewoon een hele langzame ontwikkeling. Ik denk dat er gewoon heel veel toepassingen nu gewoon bedacht worden voor boeken die wel heel praktisch zijn om op een elektronisch apparaat uh, te Zie lezen. Zie je de e-reader uh, boeken vervangen? Nou, ik denk dat er in, in bepaalde categorieën dat dat echt wel zal gebeuren. En dan praat ik echt over studieboeken. Uh, je ziet natuurlijk op universiteiten dus al heel vaak uh, die ontwikkeling dat het op een, uh, op een iPad iets dergelijks is. Verder is het natuurlijk zo dat op iedere basisschool worden nog steeds alleen maar boeken uh, uh, aan de kinderen uitgedeeld waarin gelezen worden. En ik denk dat, uh, dat, ja, ik denk dat als we helemaal geen boeken meer uh, zouden hebben, het lezen zal altijd blijven. En ik denk dat we zeker over 30 jaar nog steeds boeken lezen. Dat wil ik ook even aan Bas vragen. Het lezen over 30 jaar nog boeken van papier? Nou ja, ik, ik vraag me eerst af waarom zou je moeten kiezen? Waarom kan het niet allebei? Ik denk dat over 30 jaar zul je absoluut nog papieren boeken hebben. Het zijn nu nog steeds mensen die LP's en cd's kopen. Dus ik denk dat dat prima naast elkaar kan bestaan. Want ook in deze discussie is het, het lijkt het wel alsof je echt moet kiezen. Of je bent een e booklezer of je bent een papieren boeklezer. Het kan allebei, zijn. Ja, je? absoluut. Het kan prima naast elkaar bestaan. En ook in de boekenbranche lijkt het wel alsof je bij bepaalde kampen moet horen kijk wel een politieke partij, je bent voor of tegen. Hè? Of je bent een papieren boeklieverhebber vanwege de geur en het knisperend geluid. Of is je het bent... verslavend? Wat? Een e-boek? Is het zoiets van uh, als shoppen op internet? Je kunt ze downloaden en je hebt ze, nou, maar je leest ze niet. Nou, ik denk dat je de afweging maakt per boek. Van, goh, wil ik het digitaal lezen of wil ik het gewoon lekker van papier lezen? En zo moeten mensen er ook mee omgaan van, voor, voor ieder wat wil. Wat, wat wil je, wil je digitaal lezen, dat is prima. Ik denk dat de vraag moet zijn, hoe zorgen we dat mensen blijven lezen? Ongeacht wat voor vorm ze dat willen. Dat wordt uitdaging voor de komende 30 jaar. Ik heb uh, Yvonne aan de lijn. Goedemorgen Yvonne. Goedemorgen. Uh, ik wil het echt hebben over de bibliotheek. De bibliotheek. Ik hoor niemand praten over de bibliotheek. Je hoeft niet een hele boekenkast in huis te hebben. Je kunt gewoon iedere week naar de bibliotheek om een bo mooi boek te halen. Ik kan geen e-boek lezen omdat ik daar duizelig van word. En, en achter de computer lang zitten lezen, dat kan ik ook niet. Dus dan is voor mij het boek een uitkomst. En omdat ik inderdaad heel klein woon, kan ik er geen stapels boeken in hebben. Dus ga ik naar de bibliotheek en haal daar een paar prachtige boeken. Lees die uit en breng ze weer terug. En uh, ik geniet dus uh, heel Hartstikke erg goed. van het van de bibliotheek. Super, dankjewel Yvonne. Ik heb hier nog een mailtje van Dick. Die zegt, mensen zouden dus wat minder moeten gaan lezen. Wat in boeken staat is bezien door veel andere ogen. Het is een samenraapsel van waanideeën. Het beste boek is de wereld zelf. Die moet je ook vooral zien met je eigen ogen. Ja. Die zijn er natuurlijk ook. Ja, maar ik denk dat iedereen uh, natuurlijk ook kan leren van iemand anders zijn uh, ervaringen. Dus ik denk dat uh, iedereen altijd zal blijven lezen. En uh, ja, ik denk dat we daar uh, iedereen vroeger al uh, met een uh, boek grootgebracht is. En ik denk dat het lezen altijd zal blijven. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, maar je zegt zelf dat je eigenlijk geen tijd hebt om te We lezen voornamelijk in de vakanties. Er, en... zijn, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die er wel tijd voor hebben. En uh, buiten het feit dat er uh, ook altijd het lezen wordt altijd genoemd. Er zijn natuurlijk net zoveel boeken die niet echt gelezen moeten worden. Wat naslagwerken zijn, of wat, uh, wat kunstboeken, of over natuur. Of, ja, er zijn ook heel veel boeken over iemands hobby. En uh, waar mensen gewoon tips uit kunnen halen. En, ja, dat zijn ook altijd boeken die hoeven echt niet van A tot Z gelezen te worden. Ik heb hier een tweet van Carla van Dokkum. Die zegt, slechts een paar jaar geleden bezoer ik nooit digitaal kranten of boeken te lezen. Hoe anders is het nu? Pas een um, paar jaar geleden... Ja, dit is nog echt heel dichtbij, maar ik lees ook geen kranten meer. Het is alleen maar, nog maar online. Ja, ik ook niet. Ik, uh, ik heb geen, geen abonnement op een krant meer, inderdaad. Wat adviseer jij uitgevers als ze zeggen van wat, wat moeten we gaan doen? Ga je experimenteren. Durf het te doen. De, wat ik heel vaak uh, als eerste hoor van je ja... Kunnen ze het, zelf het, uh, ook bedenken, ga experimenteren? Ze willen nou ja, ja, schijnbaar weten. niet Nou Schijnbaar ja, niet. Uh, ze hebben natuurlijk een businessmodel wat helemaal geënt is op, op het uitbrengen van boeken. En ik, het eerste wat ik zal proberen uh, van overtuigen overtuigen is dat je verhalen verkoopt. Je verkoopt geen boeken, maar je verkoopt verhalen. En de, de vorm, die discussie, daar moet je wel eens een keer aan voorbij. Het, het gaat om het verhaal, dat wil je overbrengen op mensen. En als uitgever maak je dat verhaal beter en mooier... En je moet dat boek moet je loslaten. Het gaat, het gaat niet om dat boek, het gaat niet om het papier. Moeten uitgevers e-readers gratis gaan geven? Zoals de telefoonbedrijven uh, dat ook gedaan hebben met, uh, met de gratis telefoontjes. Ja, kun je doen. Ik denk dat Nederland daar iets te klein voor is, want hè, dan willen ze ook hun eigen e-books alleen erop. En dan moet je natuurlijk wel echt een grote uitgever zijn, dan wil je ook een goed aanbod uh, op die e-reader zetten. Dus je kunt beter gaan samenwerken. Met wie? Met bijvoorbeeld e-reader fabrikanten. En kun je een voorspelling doen over uh, 30 jaar? Hoeveel procent van onze uh, uh, lees... Tijd besteden we aan e-readers uh, of aan papier? Nou ja, als je nu ziet inderdaad wat, wat de, de vorige, de, die had gemaild van in vijf jaar uh, wat er al is gebeurd. Dus wat, wat, wat gaat er in dertig in jaar gebeuren? De ontwikkelingen gaan zo snel, dus over dertig jaar, dus bijna niet te voorspellen. Heb jij een voorspelling, Jan? Nee, nou wat boekenverstijden betreft plannen wij vijf jaar vooruit. En ik denk dat wij qua toekomst wel uh, naar tien jaar kijken, maar... Uh, Hoe ja, ziet dit, de toekomst de... over vijf jaar eruit dan? Ik zou zeggen, als leek sober... Nou, ik denk dat wij natuurlijk uh, nog steeds uh, met de uh, economische problemen die er op dit moment zijn, dat we daar uh, over een aantal jaren natuurlijk wel weer langzaam uit zullen gaan groeien. En dat mensen weer meer geld te besteden hebben. En ik denk dat de elektronische middelen absoluut zullen gaan stijgen. Dat, uh, elektronische boeken goedkoper dan papieren boeken? Ja, die zijn op dit moment geloof ik wel iets goedkoper. 80% van het papieren boeken die dat prijsniveau hanteren, heel veel uitgevers. Dus het is nog redelijk duur en die prijsperceptie, die, die snappen veel consumenten ook niet. Ik heb een slotwoord voor meneer Van Rest. Goedemorgen meneer Van Rest. Hij heeft 20 mogen. seconden. Ja. Nou, ten eerste staat nooit niet in mijn woordenboek. Ten tweede, misschien ooit als ik zo'n boek heb, zo'n ding heb, dat ik op een knopje druk en het ruikt naar boek. Een Oeh. ander knopje dat ik ezeloren zie. Dat vind ik ander wel een hele goede. Dat het openslaat. En weer een ander knopje dat ik er aantekeningen van de vorige lezer ziet. Super. Het hoort, Het hoort. Als een kras op een hele mooie operaplaat. Die ben, trouwens weer terugkomen, die oude plaat. Meneer Van Res, dank u wel. We, we ja. gaan er uh, kijken wat we ermee gaan doen hier. Het zit er weer op. Dank aan mijn gasten in de bus, Bas Vermond en Jan Bloemendaal. Dank aan jullie luisteraars voor de telefoontjes, de mails en de tweets. En dank aan het team achter me. Dat is voor de techniek Marien Albertsboer, Redactie Rien Aarts, Fatima Baja en Jeroen Schaphok, Productie Hans Vindt en Momo Zerou, De eindredactie in handen van Barbara van der Klis. Na het nieuws is hier Felix murders met de gids. En morgen zijn wij er weer. Fijne dag, tot dan. Oh, jullie moeten niet vergeten te stemmen op de patje PR van het jaar. Het kan nog op de website. Stemt allen op de patje PR van het jaar. Tot morgen. by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, can't you me. Ain't hey, like a farmer, but I'm a lover. Hey, judge a book by looking at the cover. Hey. Voetstappen in de nacht. Snelle voetstappen achter me, rennend. Plotseling. Iemand greep me vast en zei, als je gilt ga je eraan. Luister zondagavond naar de documentaire Als je gilt ga je eraan. Er wordt ontzettend veel seksueel misbruik gepleegd, daar ben ik over overtuigd. Over verkrachting, schaamte, angst en de aanpak van seksueel geweld. Verkrachting binnen het huwelijk, dat bestond niet, want binnen het huwelijk heb je recht. Zondagavond, 9 uur, in Holland's Doc Radio...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 Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen. Meld die bij het bijwerkingencentrum Lareb. Dat houdt bijwerking van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus ga naar mijnbijwerking.nl. Doen. Agnes Kant. Dit is Radio 1.